Uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag, het lichaam van de topsporter. Net ging het ook al even over Robin van Persie. Drie weken lang ging hij om tien uur naar bed, zegt hij. Hij eet regelmatig, gezond en toch hapert het lijf. Misschien is het wel op. Van Persie is 34. Is de houdbaarheidsdatum dan voorbij? Of moet je op die leeftijd gewoon meer voor je lijf... je bedrijfskapitaal doen dan op tijd naar bed en groenten eten? Gaat het erover in een van dagen. We beginnen na het nieuws.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 uitzondering te maken op de vertrouwelijkheid van die stukken. Dus eenmalig, omdat we echt van mening zijn... dat als je dat ook op andere onderwerpen zou doen... en bij andere formaties, dat het voor meer in Nederland onmogelijk wordt. Volgens Rutte kan het nog wel even duren voordat de memo's verschijnen. Terreurverdachte Salah Abdeslam is door de rechtbank in Brussel... veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan poging tot moord... met terroristisch oogmerk en verboden wapenbezit.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 Op het Griekse eiland Lesbos zijn vluchtelingen geëvacueerd... na aanvallen van anti-immigratiebetogers. De vluchtelingen waren al sinds woensdag aan het protesteren... om aandacht te vragen voor hun uitzichtloze situatie. Zo'n 200 betogers bekogelden de vluchtelingen gisteren... met stenen, flessen en een brandend voorwerp. De politie is op zoek naar een man die dit weekend een 80-jarige man van zijn fiets heeft geduwd. Het slachtoffer zou in Egmond aan den Hoef door een wielrenner van zijn fiets zijn geslagen. De wielrenner was boos omdat hij werd afgesneden. Een jongen van 12 uit Australië heeft een vakantie naar Bali geboekt zonder dat zijn ouders het wisten. Hij zocht na een ruzie thuis stiekem een luchtvaartmaatschappij op waarmee 12-jarigen zonder begeleiding mogen vliegen. Zijn moeder ontdekte dat hij weg was toen zijn school belde om te vragen waar hij bleef.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 Volgens de Europese Commissie is dat hard nodig, zegt correspondent Arjan Noorlander. We hebben LuxLeaks gezien, het lekken van grote hoeveelheden belastingontduiking gegevens in Luxemburg. Nou die mensen die hebben dat niet alleen maar aan de, aan, de, aan de klok gehangen, ze zijn vervolgens ook nog veroordeeld. Bijvoorbeeld in Luxemburg is een van de mannen die naar buiten is gekomen tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. De maatregelen moeten in alle 28 EU-landen gaan gelden.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 Het weer nog, vanmiddag is er geregeld zon. Het blijft meestal droog. Het wordt maximaal 12 tot 18 graden. Morgen blijft het in de noordelijke helft grijs en druilerig. In het zuiden is het vaker droog en wordt het lokaal 18 graden. En van Sophie naar Dennis Mooi. Files, Dennis. Ja, op de A59 van Zierikzee naar Den Bosch is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Maden en Knooppunt Hooipolder. Uh, is de weg dicht. Je kan er langs via de af- en oprit daar. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... is naar de vesting en Hilversum Noord... 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is dicht. Wij staan altijd aan. Pluggen soms even uit. Liken van alles. En zijn niet snel tevreden. We hebben een mening. Komen net kijken...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 Nu bij bol.com. Tot en met volgende week maandag extra scherpe aanbieding op heel veel van onze elektronica. Zoals tv's met kortingen tot wel 20% op de adviesprijs. Bijvoorbeeld de 50 in Samsung 4K Ultra HD TV. Nu voor slechts 549 euro. Ga dus snel naar bol.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Het was vermoedelijk het laatste kunstje van Robin van Persie. De beker winnen met Feyenoord. Hij zegt dat zijn lijf het niet meer aankan. Maar hoe zwaar is topvoetbal eigenlijk? Letten spelers wel genoeg op hun lichaam, gaat het zo over. Een drama, ja, dit weekend in Roosendaal. Een man probeerde midden op een drukke markt zelfmoord te plegen met een mes. Maar wat misschien nog wel opvallender was... was dat vrijwel niemand te hulp schoot... maar drommen mensen hun mobiel pakten om het te filmen. Nou ja, dat gebeurt vaker, bijvoorbeeld een paar jaar geleden bij een ongeluk op de A12. Ze filmden het voertuig, het kenteken, het slachtoffer en reden door zonder hulp te bieden. Ja, straks vertelt Marjan Bazelman. Zij is de dochter van het slachtoffer toen over deze pijnlijke reflex. 1600-slag bij Nieuwpoort, nou dat weet u misschien nog wel. Maar wat weet u verder nog van de 80-jarige oorlog of de opstand? Jacobin Snijder van het Rijksmuseum deed hierover vanochtend een opmerkelijke uitspraak. Er wordt er op scholen erg veel aandacht aan besteed. Maar soms denk ik wel eens. zijn uh, de scholieren die vaak meer weten dan andere mensen. Dus het zou heel mooi zijn als we daar aan toe kunnen bijdragen. Ja, de jeugd van nu weet meer dan die van vroeger. Dat checkt Martijn in feite fictie. Eerst naar uh, Rotterdam. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Ja, want in de Kuip daar begint... Uh, zo'n beetje nu is net begonnen... de huldiging van uh, bekerwinnaar Feyenoord. Edwin Cornelissen is erbij. Nou, Edwin, hoe is het er nu? Nou, er wordt opgetreden door de Hermes Houseband. Het zijn eigenlijk de vaste ingrediënten bij een huldiging van Feyenoord. Dan weet je zeker dat de Hermes Houseband voorbij komt. Dan weet je zeker dat Litouwers Towers dadelijk met de, zijn gouden microfoon, die overigens mooi past bij de gouden beker van Feyenoord achter de présence geeft. En dat gebeurt dus niet op de Koolsingel, want daar wordt verbouwd. Maar in de Kuip. De Kuip die, ja moet ik zeggen, toch niet helemaal vol zit hoor. Het is aan de korte kant uh, behoorlijk druk. En hier aan de lange zijde, ter hoogte van de perstribune waar ik zit, daar is ook veel volk aanwezig. Ook veel familie en vrienden van de spelers van de technische staf, maar toch ook een aanzienlijk deel van het stadion dat leeg is. En dan te bedenken dat er mensen waren die hier al om 7 uur s ochtends voor de kuip stonden, omdat ze anders bang waren dat ze niet naar binnen zouden komen. Dat valt dus allemaal wel mee. Uh, zo druk is het ook niet. Er moet blijkbaar ook gewoon gewerkt worden. Hoewel het me ook wel opvalt dat er behoorlijk wat uh, volgens mij schoolplichtige jeugd op de tribune zit. Dit feestje willen ze toch in ieder geval wel gaan vieren in het zonnetje. In de Kuip, waar de selectie zo dadelijk op het podium wordt geëerd. Oké, okay, zometeen meer van Edwin Cornelis, vanuit Rotterdam. Ja, Martijn feest dus uh, in Rotterdam. Ja, komt al aardig op gang inderdaad. Maar uh, wij haken nog even aan bij een interview met uh, Robin van Persie... gisteren voor de microfoon van Joep Schreuder van de NOS. Maar er is ook, komt er een moment... Uh, dat ik eerlijk moet zijn tegen mezelf. En uh, zoals nu dan, uh, ja, vandaag met die finale. Nou, dat. Mensen zien niet de andere kant. Is dat ik al drie weken lang elke dag netjes om tien uur naar bed ga. Dat ik goed eet op het juiste tijdstip. Dat er ook heel veel bij komt kijken om vandaag te kunnen presteren. En dat is soms een struggle. En dat is zwaar af en toe. En uh, soms duurt het herstel iets langer dan ik eigenlijk hoop. Ja, drie weken langer uh, gaat hij om tien bed. uur naar bed. Maar goed, hij lijkt inmiddels dus wel erg te twijfelen... of hij nog een jaartje door als wil. Je, als je hem zo hoort wel. Nee. Hè, en dat komt dus doordat het hem erg veel moeite kost... om het fysiek nog vol te houden. En schijnbaar, ja, hij vertelt net zelf, heeft hij heel veel moeten laten... om gisteren überhaupt die 70 minuten nog te kunnen spelen. Ja, zou hij dan op een leeftijd komen dat voetbal op dit niveau... eigenlijk niet meer kan? Ja, dat zou zomaar kunnen. Al hoeft het niet altijd op je 34 34ste te stoppen. Uh, luister maar even bijvoorbeeld naar Sir Stanley Matthews... de legendarische voetbal. Baller. I want to play as long as I can because I was in love with the game and enthusiastic about it. And then I started, I uh, had some very good advice and I started on eating more salads, eating more fruit. And then uh, every Monday I had no food. One day a week, always on a Monday. And I felt better. <laughs> Salade, fruit en één dag in de week helemaal niks. Vaste dus, Stanley Matthews, hij speelde profvoetbal tot zijn vijftigste. En dan denk je, toch zo makkelijk zal dat nu niet meer gaan. Ik denk dat voetballers op dit moment al heel nauwkeurig op hun lijf... op hun gezondheid letten. Ja, dat gebied heeft voetbal It een nooit. enorme ontwikkeling doorgemaakt. Al heb je de uitzonderingen, zoals oud-Twente- en Ajax-voetballer Theo Jansen. Iedereen weet dat ik een sigaretje uh, rookte ook al las spelen... Trainers en zo wisten het ook wel. Oh, was het ja, ja, ja, was een beetje ja. was bekend. Ook bij Ajax was het bekend. Oh, okay, okay. Alleen Ajax was het nog beter. Die hadden een sauna in de kleedkamer. Dus daar zaten we ook yeah. tegen. Het. <laughs> ja. Iedereen die wat... nu die sauna in komt, gaat nu alleen maar hier aan denken. Ja, nou, daar zat ik altijd. Dat was ja. mijn plekje. Ja, Die dan zitten ineens we ineens hele andere dampen ja. uit de sauna. Dankjewel, Martijn. Zometeen praat ik verder over de fysieke belasting van topvoetbal. Zeker voor de wat oudere voetballers met fysiotherapeut Leo Echtot. Goedemiddag, meneer Echtot. Goedemiddag. U bent daar. We moeten heel eventjes naar ander nieuws. Dat bereikt ons vanuit het Verenigd Koninkrijk. Tim de Wit, is daar iets van babynieuws inmiddels? Er is babynieuws. Ja, we hebben zojuist gehoord dat het kind geboren is en dat het een jongetje is geworden. Dus. Het derde kind van Kate en William uh, is, uh, is ter wereld gekomen zojuist. Ik sta hier bij het ziekenhuis uh, bij de St. Mary's Hospital in Londen... bij de Lindo Wing, de vleugel waar uh, Kate al drie keer uh, uh, is bevallen. En dat is dus uh, zojuist gebeurd, zojuist is het bekend. Uh, het is een jongetje, de naam weten uh, we nog niet. Dat is ook uh, niet gebruikelijk, dat zal waarschijnlijk in de komende dagen wel worden. Maar okay. dat is het laatste nieuws. Oké, okay. merk je er al iets van, zie je iets om je heen... van euforische mensen die straat de op gaan... Nou ja, er is niet een enorm volksfeest losgebarsten. Maar er staan hier toch wel tientallen uh, echte royalty fans. Die staan hier al uh, de hele ochtend vanmorgen vroeg. Want we weten dat Kevin hier vanmorgen om zes uur uh, in de vroegse bij het uh, ziekenhuis is aangekomen. En uh, ja, daar ging net zelfs de champagne open. Dus uh, die zijn momenteel uh, aan het toosten. En ik hoorde net zelfs wat mensen zingen. Ik ben net even iets weggelopen om uit de herrie uh, vandaan te gaan. Uh, maar uh, zeker de, de echte royalty diehards. En die zijn er altijd weer bij hier. Die uh, zijn euforisch. Die nou. zijn... Uh, heel erg goed gestoven. Dat is mooi om te horen. Een jongetje dus geboren in het Koninklijk Huis. Martijn, de naam die weten we nog niet, maar daar wordt natuurlijk wel op gegokt. Ja, ik heb net nog even de standige doorgenomen bij de boekkantoren. Je kan heel veel geld winnen als het Tyrone wordt, maar dat zal toch niet zo... Het wordt waarschijnlijk iets traditioneels, zoals Arthur of zo. Oké, we gaan het merken. Later meer ongetwijfeld hierover. Ja, Robin van Persie, dat is de aanleiding om te praten met, ik zei het net al en ik stelde we tonen even voor fysiotherapeut Leo Echtot. Eerder uh, werkzaam bij Ajax, bij Oranje. Inmiddels al vele jaren werkzaam voor individuele spelers uit de wereldtop. Onder wie ook Robin van Persie. Meneer Echtot, goedemiddag nogmaals. Goedemiddag. Ja, het, uh, wat we gisteren hoorden van Robin van Persie is dat hij eigenlijk aangaf... dat uh, het lijf een beetje op begint uh, te raken. Hebt u gisteren naar hem gekeken? Ik heb naar hem gekeken en uh, ontzettend van hem genoten. Zag u iets haperen? Nou, ik heb uh, puur als liefhebber gekeken. Ik ken hem natuurlijk wel. Uh, recent hebben wij niet meer gewerkt, maar in het verleden ongelooflijk uh, intensief. Ik zag uh, weinig haperen in de periode dat hij op het veld aanwezig was. Ja, ja. Na de hand zei hij dus dat het hem fysiek zwaar was gevallen om het allemaal nog vol te houden. Uh, verbaast u dat? Uh, om wat vol te houden? Nou, om, om zo'n wedstrijd nog vol te houden. Om het uh, op, op, op dit topniveau te presteren überhaupt nog vol te houden. Nou, ik denk dat het zijn twee verschillende dingen denk mm -hmm. ik, die u vraagt. Ik denk dat de wedstrijd voorhouden hem eerder energie en uh, plezier heeft gegeven. Zeker gezien het verloop en de uitkomst van de wedstrijd. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat uh, uh, iedere speler dan ook, in dit, in dit geval uh, met even de Romin zou denken. Uh, na zoveel jaar voetbal. Want uh, uh, kijken naar de leeftijd, uh, doen ze het al bijna 30 jaar, of vanaf hun zesde. Uh, met een bepaalde leeftijd erbij, leefstijl erbij, dat ze denken: nou, hoe uh, kan ik het allemaal nog brengen? Ja. Met een bepaalde leefstijl erbij, wat bedoelt u dan? All right. <laughs> Daar bedoel ik mee dat je er uh, alles voor moet doen en laten. Wat hij zelf uh, terecht zei: ja, ik ben de afgelopen periode heb ik ontzettend goed op mijn voeding gelet. Ik heb, uh, ik heb uh, me weer uh, volledig uh, in dienst gesteld uh, van de sport. He, want wij zien natuurlijk uh, uh, ieder weekend op Studio Sport of bij de buitenlandse competities zien wij uh, het theater. Dus uh, mm -hmm. uh, wat de we voorstelling, zien in is waar we naar, de voorstelling, precies waar we naar kijken. Maar wat er voor gedaan moet worden in de dagen daartussen uh, en wat er ook voor gelaten moet worden, wat heel logisch lijkt. Maar goed, het moet wel allemaal. Ja, daar zijn we ons natuurlijk niet van, van bewust. Wij zien het op momentopnamen. Ja, en dan zegt hij: Het duurt bijvoorbeeld nu veel langer om te herstellen. Dan denk je: Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen. Dat klopt, maar dat geldt voor ons allemaal. Ja. Ik weet niet hoe jong u bent, maar ook ja, mijn leeftijd Maar ik ben je je dat dan toch alweer wat ouder. Ja, precies. <laughs> Ja, dus, dus in die zin. Maar goed, ook niet als topsporter altijd uh, zo intensief met het lijf bezig geweest. Want kunt u dat eens omschrijven? Bijvoorbeeld bij, bij Robin van Persie. Hoe, hoe, hè, wat u net zegt, wat, wat er de achterkant van het borduurwerk, de achterkant van de voorstelling die we dan niet zien, veel met zijn lichaam bezig geweest? Dat zijn alle spelers die ja. op, op dit niveau komen... en daar uitzonderlijke dingen hebben gepresteerd. Die kunnen dat niet alleen meer doen op hun talent. Wat dat betreft is de, de, de voetbalsport heeft zich zo ontwikkeld... dat er veel meer bij kunt, komt kijken dan technisch leuk een balletje trappen... of sneller kunnen bedenken waar je de bal moet neerleggen of moet gaan lopen. Het spel is gewoon enorm geïntensiveerd. En als je dan in de grote competities gaat spelen met, met echt de allerbesten om je heen... en je moet daar jarenlang ook je meten met de allerbesten die er allemaal alles voor doen om steeds een beetje beter te worden... Ja, daar zit er voor jou ook niks anders op dan uh, het, het maximale eruit, erin stoppen... en eruit proberen te halen, om daarin mee te kunnen draaien. Ja, ik heb wel eens, wel eens gelezen dat u zei... van ja, in, in Nederland wordt er toch nog heel veel na, naar de techniek gekeken... naar hoe we het spel spelen, misschien wat minder naar het uh, fysiek... en dan komen deze spelers in inderdaad zo'n zo internationale competitie... en dan moeten ze in één keer heel snel een achterstand inhalen, is het dat? Dat, dat is iets uh, uh, waarvan wij nu allemaal in Nederland denken... ja, hoe kunnen we dat verbeteren? Wij zien dat we achterblijven met de intensiteit van het spel. Hè, dat, dat is ook duidelijk te zien. En wij focussen ons meer op het spelletje en het tactische, technische deel... dan uh, de fysieke ontwikkeling. Waardoor inderdaad al spelers die uh, bovenmatig getalenteerd zijn... in het buitenland uh, terechtkomen. Uh, dan denken van, hé, hey, wacht even. Uh, talent alleen en uh, technisch, tactisch spelen is niet meer genoeg. Nu wordt er meer van mij gevraagd. Dat is ook best even schrikken, kan ik me voorstellen dan... Uh, ja, afhankelijk van hoe je erop, in, ja. uh, hoe je erop instelt. wel. Mm -hmm. ja. Ja. Dus, uh, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat het soms wel eens een reality check zou, uh, zou kunnen opleveren. En wat is het dan? Het krachthonk in of intervaltrainingen gaan doen? Wat, wat moet ik me daarbij uh, bij bedenken? Hoe, hoe, hoe, hoe ze dan te werk gaan? Uh, hoe de spelers te werk ja. moeten gaan of hoe ja. er in het buitenland gewerkt wordt? Nou ja, om daar op, op dat niveau mee te kunnen ah oké, okay, okay. nee, als je een achterstand hebt ga je, uit, of ga je zoeken naar waar de specifieke punten liggen waarop de achterstand aanwezig is. En dan ga je proberen dat in te lopen. En in principe zijn eh, eh, vandaag de dag alle eh, speltechnische kenmerken worden allemaal gemeten. Dus iedereen kan precies zien met welke intensiteit, met welke snelheid eh, op welke positie, welke afstanden er afgelegd worden. Ja, die zijn gewoon in, in, in Nederland gemiddeld genomen. Ligt dat lager dan wat in het buitenland eh, gevraagd wordt. Hm. Hoe belastend is voetbal eigenlijk? Zijn, zijn er andere topsporter um, niet harder werken, zwaarder voor het liggen dat hangt er helemaal vanaf. Een individuele sporter kan zich niet verschuilen achter het team, maar aan de andere kant de gemiddelde individuele sporter speelt niet voor, vaak voor zoveel toeschouwers onder dit soort podia. He, dus als je kijkt je tennissen, dan heb je een paar toptennissers ja, die worden bekeken door iedereen en daar, staat iedereen, daar staan de camera's op. En voetbal zijn het veel meer spelers die met elkaar het moeten doen. Als één verzaakt, verzaakt de rest ook. Of niet, maar voetbal wordt gewoon veel intensiever gevolgd en is daar Natuurlijk ook de sport waar iedereen op let. En dan ben je op je 34ste wel zo'n beetje op? Uh, dat hoeft niet. Maar op je 34ste moet je nog wel het kunnen opbrengen. Uh, de zin hebben. Het geluk dat je de jaren daarvoor uh, lekker hebt kunnen spelen. En uh, uh, vooral, denk ik, uh, inderdaad de zin hebben om uh, dat allemaal maar weer te kunnen doen. Ja. De oudste voetballer uit de Eredivisie. die wordt in mei 38 jaar. Michel Breuer van Sparta. die hangt na dit seizoen zijn kiks aan de wilgen. En onze verslaggever Ewart Kivit die zocht hem op om te vragen hoe hij nou met zijn lichaam omgaat. Michel Breyer staat nog uit de puffen van de training ja. op het kasteel hier bij Sparta. De oudste speler van de eredivisie. Ja. Ja, wat moet je er allemaal voor doen om fit te blijven? Hard uh, well, trainen, denk ik. Dat je niet denkt als je ouder wordt dat je, dat je wel wat minder, minder kan doen. Want je moet juist... Uh, in mijn ogen moet je meer doen om, uh, om fitter te blijven. Ja, en daarbij moet je op een gegeven moment ook, uh, ja, ook, ook, ook meer rust. Meer op je voeding letten. Ja, en als je ja, hoe ouder je wordt, dan, uh, dan merk je wel zeg maar, dat je... Ja, dat je daar steeds meer aandacht aan moet besteden om, uh, om bij te kunnen blijven. Dus, uh, yeah. Dat is het. Ja, van Persie zei tien uur naar bed. Ja. Uh, gezond eten, hoe zit dat bij jou? Ja, nou ja, ik bedoel, uh, qua tijd eigenlijk uh, niet altijd tien uur naar bed hoor. Dus uh, bedoel, het is ook, het is ook uh, ieder voor zich natuurlijk. En uh, ja, over het algemeen een uh, normaal voedingspatroon, dat is natuurlijk wel... Uh, ja, dat is wel handig denk ik, zeker als je lang door wil voetballen. Wat, uh, wat kan er niet? Ja, het, het, het grootste gedeelte van de week. Eigenlijk heel de week moet je er wel op letten en, uh, ja, en, en weten waar je mee bezig bent. En als je dan uh, af en toe eens een keer uh, wat minder eet... Ja, ja, dat is niet zo'n probleem, maar uh, echt uh, ja, gewoon dagelijks heel slecht eten. Dat uh, ja, dat werkt niet. Noem eens iets wat jij moeilijk kan laten staan. Uh, Even kijken hoor. Uh, koek ja, ik vraag vind, ik vind wel alles, le alles, lekker, dus dat is uh, dat is allemaal vrij moeilijk. Maar uh, nou ja, en, uh, ja ik moet eerlijk zeggen: hoe ouder je wordt, hoe meer uh, ja, je ook een beetje in gaat lezen en wat, uh, wat dingen hoort. En, uh, en dus krijg je er ook steeds uh, krijg er iets meer kennis in en uh, weet je dat het allemaal goed is. Maar ja, net als snoepen, suiker, uh, wat ik net zeg, koek. Ja, dat, is, dat blijft allemaal wel lekker. Dus het, ja, het blijft allemaal wel trekken, maar uh, ja, het, het is het een of het andere. En nu voel je je al bijna twintig jaar. Wat is er op dat gebied veranderd ja, om fit te blijven? Ik kan me nog herinneren dat er wel ook mensen die, die wat verstand van voeding hadden... Ja, die kwamen één keer langs om een, lijst, uh, om een lijst van dit mag je wel, dit soort dingen mag je niet... Uh, maar ja, dat was, dat was uh, maar gewoon een lijst. En die, uh, nou ja, daar maak je een propje van en die gooi je in een prullenbak. Zeg maar. ja. Wil jij volgende maand 38 uh, ga stoppen na dit seizoen? Uh, tot wanneer kan een, kan een voetballer op topniveau door? Ja, dat, dat ligt een beetje aan je lijf natuurlijk. Maar ik denk wel dat er veel meer kennis komt op het gebied van, van voeding. Maar ook op training en rust en uh, allemaal uh, dingen die daar, die daar nog bij horen. Ja, dat ja, uiteindelijk spelers... Ja, misschien wel tot de 40ste ja. wel gevoetbalde nou, ja, Ronaldo bijvoorbeeld. Die is een half jaar ouder dan van Persie. Ja. 33. Die kan nog wel ja. leven, denk ik. Ja, als al zal als dat... Uh... Dat is natuurlijk wel een uitzondering, denk ik. Maar ik denk dat in de toekomst ook... Uh, dat die leeftijd steeds wat verleg gaat worden. Omdat er gewoon steeds meer kennis is uh, op alle gebieden. En dat, uh, daar ga je wat winst mee pakken als het goed is. Ja. Nu stop je dus bijna. Wat eet uh, Michel Breuwe dan wel weer? Wat hij nu niet kan? Ja, het is wel de insteek om, uh, ja, om fit en gezond te blijven. En uh, ja, er hoort voeding ook bij. En, uh, ja, ik denk niet dat je dan uh, elke dag aan de patat gaat. Dat uh, heeft helemaal geen zin. Dat is, ja, ik, dat is natuurlijk, als, je, als je voetbalt is dat niet goed. Maar dat is natuurlijk als je, als je niet voetbalt... Uh, je, je, je, werkt, je werkt ergens, dan is het, het is voor niemand goed. Dus dat gaan we niet doen. Ja, gezond verstand over gezond eten. Michel Breuijen was dat van Sport en gesprek met Ewa Kivie. Leo tot fysiotherapeut van onder andere topvoetballers. Ja, die, die voeding, hè, dat, dat is toch wel heel belangrijk. Worden eerder ook al Stanley Matthews, hè, salade fruit, één dag in de week vasten. Mm -hmm. Toch lijkt het alsof ze het een beetje zelf moeten uitvogelen. Uh, als je in Nederland speelt, veelal wel. Ja. Als je kijkt in het buitenland, dan, uh, dan is, zijn de financiële middelen... om uh, het maximale uit de spelers te halen veel meer aanwezig. En wordt er ook veel meer uh, aandacht besteed aan educatie. Want het gaat er uiteindelijk om natuurlijk dat je snapt hoe het voor jou werkt. Er is geen gouden standaard, dus je kunt niet zeggen... Dat, Ik kan haar uh, niet aan uh, u vragen nu, wat zijn nou de tips... Nee dat, nee, dat is het, behalve het tijd wat je het zelf al terecht zegt, gezond gestand gebruiken. En begrijpen dat je over bepaalde dingen, bij bepaalde dingen wel of niet beter gaat presteren. Nee. Alleen ieder lijf is verschillend, iedere persoon is verschillend. En als jongens die echt in de top spelen, die komen altijd ergens, lopen ze tegen een situatie aan waarin gekeken wordt. Van nou, waar zou er nog meer uit jou te halen zijn? Of goh, je doet het nu niet, hoe krijgen we de motor weer aan de gang? waardoor die kennis uh, en de mogelijkheden om uh, die kennis tot je te nemen... veel meer aanwezig zijn. Ja. Nou zegt u, er is niet één standaard. Toch uh, hoor ik u eigenlijk steeds zo'n beetje tussen de zinnen door uh, zeggen... in Nederland is nog een grote slag te maken. Waar, moet, waar moeten de Nederlandse clubs nou eens mee beginnen? Uh, als het gaat om voeding... Uh, kijk. Eigenlijk alles draait, draait in, uh, in het verschil ten opzichte van het buitenland. is dus dat er veel meer individueel gekeken wordt naar, uh, naar hoe een bepaald beestje functioneert. He, dus daar, daar is veel meer aandacht voor. En daar zit natuurlijk altijd het feit dat kost natuurlijk specifieke aandacht kost tijd en geld. Ik bedoel, het hoeft niet moeilijk over te doen. En training? Uh, size fits all, dat, is daar. Ja. dat geldt voor trainen, dat geldt voor voeding. Dat gaat voor, eigenlijk voor alle dingen op. En waar de enorme winst ligt is om, om af te stappen van, uh, uh, van uh, uh, het poldermodel en uh, uh, uh, het, laten we het zo de Nederlandse eigen wijsheid om te kijken dat we de, de wijsheid in, pech, in pacht hebben. Maar durven kijken naar hoe gebeurt het nou en wat hebben ze nou in het buitenland geleerd om bepaalde dingen wel voor elkaar te boksen. Ja. Denkt u tot slot dat Van Persie nog een seizoen er toch achteraan kan plakken? U zei van nou, hij heeft gisteren fantastisch gespeeld, dus... Ja, ik denk zeker dat hij het zou kunnen. Want het voordeel is van oudere spelers, uh, die hoef je niks te leren. Dus hè, waar je een jongere speler zich eigenlijk druk moet maken van... Goh, uh, kan ik het wel of uh, hoe ga ik het oplossen? Is de oudere speler eigenlijk veel meer bezig van... Nou ja, ik moet zorgen dat ik het uh, weer kan doen... omdat ik uh, fysiek in de gelegenheid ben. Uh, maar de vraag is meer uh, of hij het wil. En dat zou blijken. Ik dank u wel voor dit verhaal. Fysiotherapeut Leo Echtot. Dat was dat. En nou, vandaag wordt nou ja, dus Feyenoord gehuldigd als bekerwinnaar 2018. In de Kuip, eh, hoorden we al, is het feest eh, begonnen. Edwin Cornelis is erbij. Edwin we hoorden je eerder al eh, een uurtje geleden met de zingende buschauffeurs. Hebben die al opgetreden inmiddels? Ja, die hebben het pand zojuist weer verlaten, de okay. buschauffeurs. En uh, ik moet zeggen, er werd behoorlijk meegezongen op de tribunes. Ik zei het al, de Kuip staat niet helemaal vol. Wat dat betreft, uh, ja, er wordt ook gewoon gewerkt natuurlijk in Rotterdam. Maar er zijn hier twee dames op leeftijd, met alle respect. Die gaan volledig uit hun bol. Mevrouw, wat een feest hier. Ja, zeker. Een heel groot feest. Ik zag u helemaal losgaan op die uh, zingende buschauffeurs hier. Ja, zeker. De RTS zijn helemaal kanjes. En dat is een wereldnummer. Een wereldnummer, ja. Uh, Oom Feyenoord he, was dat. Uh, wat vindt u van de opkomst vandaag? Ik vind het nog wat rustig. Ja, maar dat is logisch, hè. Tijdstip gezien. Ja, middag, maandag... Ja, mensen moeten werken. Mijn vriendin en ik waren allebei vrij vandaag. Helemaal toppie, dus wij gaan er naartoe. Want de trots is natuurlijk wel enorm, ondanks dat het slechts de beker is. Slechts? Oh, hoofdprijs. Nou, voor ons is dit ook een prijs. En wat voor een de honderdste. En wij hebben hem, van goud. Ja? Zo. Zo, nee, ja, zie je, dat moet je dus niet zeggen, hè? Rotterdam. Feesten, dames. Veel plezier. Ja, we zitten nog een beetje in het voorprogramma, moet ik eerlijk zeggen, Suzanne. Ik heb nog geen spelers gezien, in ieder geval niet op het podium op het veld. Je moet je zo voorstellen, ze hebben op de hoogte van de middenstip een klein podium gemaakt. Daar staat de DJ en uh, daar wordt uh, nog steeds gezongen en daar wordt gefeest. Zo dadelijk zal dus ook de selectie daar achter de présence geven. En uh, wordt het feestje nog eens even dunnetjes overgedaan. We gaan het merken, Edwin Cornelis, tot later... We verspillen veel te veel voedsel. Zo'n een derde van ons eten belandt in een vuilnisbak. Nou, dat is geen nieuws. U weet het, ik weet het. En toch, het verbetert niet. Dat bleek uit een onderzoek van de Universiteit Wageningen vorige week. Misschien dat een nieuwe app wel effect heeft. Een app waarmee restaurants en supermarkten eten... dat over de datum dreigt te raken, goedkoper gaan aanbieden. Dat idee daarvoor komt uit Engeland. Maar sinds kort werkt het ook in Amsterdam... In Utrecht, Joost Rietveld leidt de Nederlandse operatie. Onze optimist vandaag. Joost Rietveld, goedemiddag. Fijn ja, dat goedemiddag. U hier bent. Hoe okay. werkt die app dan voor de consument? Leg dat nou maar eens uit. Ja, nou, dat kan ik al even uitleggen. Uh, we werken met een concept dat noemen we eigenlijk de magic box. En de magic box betekent dat je niet precies weet wat erin zit. Uh, dat je het zelf moet gaan halen. Maar dat je drie keer zoveel krijgt als dat je betaalt. Dus dat maakt het dan ook waard om uh, het zelf op te gaan halen. En uh, uh, ja, dat je niet weet wat het is. Oké, okay, dus ik, ik, heb, ik heb een app... Die die ja. zit dan in mijn telefoon en ja. dan klik ik die aan. En dan kan ik ergens een, een mystery box, een magic box ophalen. Ja, en dan, dan kijk... is het zoals je vroeger zo'n groentetas kreeg. Of misschien nog wel. Eigenlijk wel, ja. ja, ja. Okay. Dus je kijkt welke supermarkt of bakker of uh, restaurant bij mij in de buurt... biedt een magic box aan. Uh, er staat een prijs in. En dan koop je een soort bonnetje. En met dat bonnetje ga je naar de winkel. Op de afgesproken tijd. En dan kom je aan. En dan zie je eigenlijk wat er in jouw magic box zit. Dus dan krijg je een goed voordeel. En dat maakt het mogelijk zeg maar voor de winkels, voor de bakkers, voor de supermarkt. Die weten natuurlijk nooit wat ze over hebben eind van de dag, om toch dat eten nog aan te bieden. Ja, maar goed, je moet er wel wat mee kunnen, want anders moet je het zelf weer weggooien. Ja, dat klopt. Ja, ja. We dagen wel de consumenten uit om een beetje creativiteit erin te gooien. Oké, okay, dat... misschien kun je daar dan social ook nog wel iets aardigs mee. Want wat, wat, wat is uw gevoel nou bij, bij die voedselverspilling? Als ik dan die cijfers zo weer eens noem, nou in ieder geval één cijfer, een derde is wel heel veel. Ja, ja. nou zeg alsjeblieft, Juh. Ja. Maar uh, uh, ja, mijn gevoel uh, is dat het ontzettend veel is. Um, uh, er zijn allerlei verschillende cijfers over, maar we zijn het wel een beetje over eens dat het ongeveer een derde is... wereldwijd wat we weggooien. Toen ik met het project begon, toen ben ik me er echt in gaan verdiepen. Van, nou, hoe zit dat dan in de wereld? Hoe zit dat in Nederland? Wat wordt er al aan gedaan? En, en uh, hè, wat, wat, wat gebeurt daar? En nou ja, Je noemde net al het onderzoek... wat eigenlijk vorige week in de Tweede Kamer mm -hmm. benoemd is... is dat daar dus eigenlijk helemaal geen verandering... tot nu toe in is gekomen. Is Nederland daar een uitzondering in? Doen andere landen het beter? Je hebt in Denemarken gewoond? Ja, ja Nee, ik oh, heb zelf vijf dat. jaar in Denemarken gewoond. Mm -hmm. uh, ik moet ook zeggen, de app komt uit Denemarken... niet uit Engeland... Mm -hmm. uh, dus hij is ontstaan in Denemarken. En uh, ik heb zelf ervaren toen ik daar vijf jaar heb gewoond. Dat daar wel anders met eten wordt omgegaan. Uh, het is een groter onderwerp. Wordt veel besproken. Uh, de verantwoordelijkheid wordt ook uh, snel aan de kaak gesteld. En uh, ja, wat ik zelf ervaren heb. Uh, als ik uh, naar de supermarkt ging bijvoorbeeld. En ik ging groenten kopen. Nou, dan, dan koop je de groenten. Je neemt hem mee naar huis. Het wordt gesneden. Uh, je moet het schillen. Wassen. Noem maar op. En dat is een hele normale gang van zaken. Toen ik terugkwam na vijf jaar. Viel het mij meteen op. Dat je in Nederland meteen in een supermarkt tegen een grote glazen wand aanloopt. Helemaal vol met plastic verpakkingen... met alle soorten, maten, eh, vormpjes en, en combinaties. En dat, dat is een soort ja, gemak waar we om hebben gevraagd. Want ja. we kopen het Maar blijkbaar eigenlijk. ook een gemak omdat over is dan maar... Pfft. Ja, nou ja, als je dat gemak hebt. Uh, iedereen kan, als je daar logisch over nadenkt. Als je dat allemaal gaat snijden en verpakken in allemaal verpakkingen. Uh, we weten nooit precies wat er verkocht wordt. Dus ze zullen altijd een paar ja. zakjes aan het eind van de dag de prullenbak in belanden. Als we daar niks beters voor bedenken. Oké, okay, hoe vinden we de app, Magicbox? Uh, nou, uh, de app is heel makkelijk te downloaden. App Store uh, en Google Play Store. Dus uh, of je Android of, of Apple hebt, maakt niet uit. Gratis te downloaden. En je betaalt eigenlijk alleen voor de Magicbox. Box is dus er één gebruikt. Oké, okay, nou, dan weten we dat allemaal. Tijd voor uh, uw bedoog. Nou, bedankt. Joost Rietveld. De Optimist. De ambitie in Nederland is op tafel gelegd. Nederland gaat als een van de eerste landen voedselverspilling halveren in 15 jaar tijd. Er moet veel gebeuren om het tijd te keren. Maar ik geloof dat het kan, als we samenwerken. Overheid, industrie, horeca, winkels en natuurlijk jou. Zonder jou gaat het niet lukken. Wij als huishoudens kunnen ons bijdrage leveren met inzet en creativiteit. Afgelopen week is in de Tweede Kamer een rapport besproken van de Wageningen Universiteit... over de vermindering van voedselverspilling in Nederland. De uitslag? Geen significante reductie te constateren. Dat Pardon, maar we zijn toch met z'n allen zo goed bezig... en er zijn toch zoveel initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan? Nou, in tegendeel worden we zelfs bovenaan de lijst van verspillers in Europa gezet. Oké, okay, even terugspoelen. Vroeger kreeg ik van mijn moeder een duidelijke boodschap mee. Eet je bord leeg, we gaan geen eten weggooien... als tegelijkertijd andere mensen honger lijden. En mijn opa vertelde me verhalen over hoe ze rozenbottels aten... tijdens de oorlog, omdat er zo weinig eten was. Wees altijd dankbaar voor het eten wat je krijgt... want je weet maar nou nooit wanneer het tekort is. Tegenwoordig weten we eigenlijk niet beter dan dat er altijd en overal veelvuldig aanbod is. Vers en divers tot vlak voor de sluitingstijd. Wat er daarna met het eten in de winkels en restaurants gebeurt, daar staan we eigenlijk nog niet echt bij stil. Maar, ondanks de cijfers, zie ik iets gebeuren. Ondernemers en consumenten gaan over tot actie... als de kans om bij te dragen zich voordoet. Ze zetten zich in, al is het maar voor die ene banaan. En dan, als we inzien dat het weggooien van eten niet meer past in deze tijd... en vooral ook niet nodig is... zijn we aan het begin van de vermindering van verspilling in Nederland. Kies bijvoorbeeld eens voor een korte THT, als het kan... of kook met je klikjes, van ingrediënt naar recept, in plaats van andersom. Nederland van de grootste verspiller van Europa naar de snelste vermindering. Dat is een enorme uitdaging, maar ik geloof dat we het samen kunnen doen. Noem mij dan maar een optimist. Joost Rietveld, strijd tegen voedselverspilling. Al was het maar voor die ene man aan met de app Too Good To Go. Dankjewel. Het betoog van Joost en dat van al onze optimisten is terug te vinden op de sites van 1 Vandaag en Radio 1. wel naar incident in Roosendaal afgelopen zaterdag. Constellatie in Roosendaal vanmiddag. In het centrum op de Nieuwe Markt stak een man zich in zijn hals met een mes. Veel mensen zagen dat gebeuren. En veel van die mensen filmden het incident in plaats van de man te helpen. Straks een reconstructie van een zwaar ongeluk op de A12. 2016 was dat. De dochter van het slachtoffer van destijds... voert sindsdien strijd tegen dit fenomeen. Martijn Rosdorf duikt de geschiedenis in. Hoe gaat het met feit of fictie? Ja, scholieren van nu die schijnen veel meer te weten van de Tachtigjarige oorlog dan hun ouders. Uh, dat zei tenminste Jacobi Schneider van het Rijksmuseum vanmorgen op de radio. Dat checken we of dat waar is. Onder andere, en dat doet mij heel veel plezier, bij Hans Goedkoop... die bezig is met een serie over die tachtigjarige oorlog. Oké, okay, dus dat komt mooi uit. Dat horen dan uh, tegen drieën hoe ja. dat zit, weet de jeugd van nu. Inderdaad, meer over die tachtigjarige oorlog, de opstand, dan uh, de jeugd van toen. Eerst het internationaal. NPO Radio 1. Sophie Verhoeven. Premier Rutte is bereid om alle ambtelijke stukken over de afschaffing van de dividendbelasting openbaar te maken. De premier erkent dat er veel discussie is ontstaan over het omstreden kabinetsbesluit. Hij zegt wel dat het even zal duren voor alles openbaar gemaakt kan worden. Hij heeft alle ministers gevraagd om op zoek te gaan naar interne informatie over de dividendbelasting. En in Amsterdam is gisteravond een man aangehouden die vorige week uit een gevangenis in IJsland ontsnapte. Hij zat daar op verdenking van diefstal van honderden computers waarmee je bitcoins kan delven. Hij sprong uit een raam in de gevangenis en nam een vlucht naar Zweden. De premier van IJsland zat notabene op dezelfde vlucht, bleek achteraf. En de Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben een zoontje gekregen. Hun derde kind weegt bijna acht pond en moeder en kind maken het goed. Al dus een woordvoerder. Bij het ziekenhuis in Londen, waar Kate is bevallen, stonden al dagenlang fans... en sinds vanochtend ook journalisten uit de hele wereld. En Wesley Sneijder krijgt zijn gedroomde afscheid van het Nederlands elftal. De Record International mag op 6 september in de oefeninterland tegen Peru zijn 134ste en laatste Interland voor Oranje Spelen. Sneijder zei laatst in een interview dat hij hoopte in stijl afscheid te kunnen nemen in de Johan Cruijff Arena. Sofie, dankjewel. de Geest heeft veel nieuws. Ja, Er staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Hilversum, drie kilometer. De vertraging is dan maar vijf minuten. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechte reistrook is dicht. Veel vertraging is er wel in het zuiden van het land. Op de A59 van Zierikzee naar Os. Tussen Maden en Knoopend Hooipolder is de vertraging ongeveer een half uur. Het verkeer moet daar namelijk via de af- en de oprit. Er is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens en twee personenauto's. En het bergen daarvan gaat tot vanmiddag vijf uur duren. Je kunt via de verbindingsweg naar de A27 richting Utrecht. Tot slot eentje op de N279 van Roermond naar Den Bosch. Tussen Helmond en Beek en Donk is de verdraging ruim 10 minuten. Suzanne Bosman. In vandaag. De wolf, waar die tot voor kort heel af en toe werd gezien in Nederland... wordt hij nu elke dag wel ergens waargenomen en hij richt schade aan. Je komt s morgens bij je schapen en dan liggen ze dood op de grond. En niet een beetje dood, maar heel erg dood. Oren eraf, neuzen eraf, uh, buik helemaal open. Nou, dat klinkt wel heel erg dood. Onze verslaggevers deze week in Drenthe, waar de laatste tijd veel van die heel erg dode schapen zijn gevonden. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de dader inderdaad een wolf is. Sterker nog, het blijkt niet om één, maar om tenminste twee wolven te gaan. IJzer Boersma uit Benneveld is een van de gedupeerde schapenhouders. Roos Oosterbaan zocht hem op. We kijken hier uit op uw uh, weilanden. Dit is het weiland waar ik ruim drie weken geleden uh, kwam. En daar lagen toen die dode schapen. Mijn collega was vlak nadat het gebeurd was bij u. En dat klonk toen zo. Kijk, het bloed nog dat gaat, zie je dat? Ja, het bloed komt er nog uit. Het bloed komt er nog uit. Dat doet hij met zijn hoektanden. En dan met één beet heeft hij dus die slagader en de slokdarm door. Ja, en u zei toen al dat dit het werk moest zijn geweest van een wolf. En u hebt het ook gelijk gekregen, want dat blijkt nu ook uit DNA-onderzoek. Ik had hier gewoon op gerekend. Als het geen wolf geweest was, dan had je mij moeten vragen hoe ik dan toen op dat moment dacht. Want dan was ik helemaal verbaasd geweest. En had ik gedacht, nou, wat zou het dan geweest moeten zijn? Want nee, dat moest gewoon een wolf zijn. Uh, wat heeft u sinds die tijd uh, gedaan, sinds hier die dode schapen lagen? In eerste instantie dacht ik, de schapen moeten me weg. U wilde ermee stoppen? Ik wou ermee stoppen. Er liepen toen nog drie schaapjes hier in dit weiland. Nou, waar moet ik daarmee heen? Straks dan pakt hij die ook. In één keer is het het mooiste wat je hebt... Dat is weg. En ik denk, dan moet ik er maar mee stoppen. Maar mijn vrouw die zei van, uh, je hebt daar uh, 45 jaar aan gewerkt en die schapen die blijven. En ik heb op, wat op internet gekeken en toen hebben we de afrastering hebben we aangepast. Ja. Ik, en ook hier nu van dit uh, veld, van dit van weiland. Dit veld, uh, dan moeten we nog even ietsje dichterbij, dan kan ik het jou even aanwijzen. Ja. Dan hier je ziet dus dat uh, ik al een weiland had met elektrische uh, afrastering. Er zaten vier draden, nu zitten er zes draden. En deze twee extra draden moet dan de wolf tegenhouden? Die moeten de wolf tegenhouden, want dan moet jij proberen, daar staat stroom op, om daartussen door te komen. Dat lukt je niet. Nou liever niet, nee. Nee, dat lukt je niet. Hoeveel heeft dat u gekost? Aan dit weiland waar ik nu sta, dat heeft 2500 euro gekost. En de aanpassing, denk ik, 1000. Dat is een uh, flink bedrag. En krijgt u dat dan vergoed? Van mijn vrouw misschien. Niet van de overheid? Mij nog niet bekend. Nee. En de, de schade van het verlies van uw uh, schapen? Er komt een vergoeding, maar hoe hoog dat, dat wordt... Dat weet ik niet. Denkt u ook dat straks al deze weilanden... met zo'n uh, elektriciteitshek worden voorzien? Absoluut niet, want de meeste mensen zullen het geld er niet voor over hebben. Ja, dus Kijk. de meeste boeren zullen dan een kapot schaap op de koop toenemen? Die zullen de schapen misschien ook wegdoen. Oh, ik denk dat de schapen gewoon uh, misschien wel ik helemaal weg. Ik denk gewoon dat er veel minder schapen komen als die wolf komt. Want dit kan een, een, een gewone boer uh, moeilijk doen. D dit kan niet uit. Het is te duur. Dus het Nederlands landschap verandert misschien, minder dat gaat, schapen. Dat gaat vast veranderen, ja. En dat vind ik jammer. Ja, ja. dat vind ik jammer. Ik vind mooi, schapen in de wei. Hier zo lammeren. Dan nou staan we bij de, bij de dassenkoppen. Het zijn zwarte schapen met de witte vlekken bij de ogen en onder de kin. Precies. Ja. Kijk, dan kun je weer heel mooi zien, die achterkant, dat witte. Dat ze dus heel mooi getekend zijn. Mist u nou nog die andere zes? Dus als ik hier nou ben, nou herinner, dan zeg jij het weer... maar als ik hier kijk naar deze dieren... dan denk ik niet aan die zes die er niet zijn. Oh, gelukkig. Nee, nee. Dat, uh, nee. Dan, dan geniet ik echt hiervan. Ik vind het heel leuk. Kijk, nou komt die blauwe heel dicht bij je. Ja. En die ruik je even. Wat vindt u ervan dat die wolf nou naar Nederland komt? We hebben een mooie natuur in Nederland... maar de wolf staat helemaal aan het eind van die keten... En dat, dat, dat kan niet, want die heeft geen vijanden en dan zou die kunnen doen wat hij wil. En dat nee, naar mijn idee past het niet. Ik persoonlijk vind Nederland daar te klein voor. Wat zouden ze moeten doen om die het wolf dan een beetje tegen te houden? Ja, dat is een rotvraag. <laughs> een rotvraag. Hetzelfde wat hij met de schapen deed. Doodmaken? Ja. Een ja, wolf doodschieten, dat doet weer pijn in de oren van deze ecoloog. Ja, dat is, dat is gewoon weer die een soort van primitieve reactie... vanuit sommige mensen die de wolf toch zien als de grote boze wolf... vanuit de Walt Disney en het Roodkapje sprookjesverhalen. Ja, nou, meer daarover horen we dan uh, morgen. Onderspanning, Letterlijk onderspanning. Werken aan een hoogspanningsverbinding. Mag niet in Nederland. supergevaarlijk, Maar het gebeurt vanmiddag toch in Dedemsvaart. Voor het eerst en dus eenmalig hier. NOS-verslaggever Jeroen Wielert is erbij. Jeroen, beschrijf eens wat er dan precies heel gebeurt. Heel goed, ik hoor jullie niet meer. Oh ja, wij horen jou wel heel goed, Jeroen. Zullen we nog eens even kijken of we wat aan de draadjes... en aan de schroefjes kunnen doen. Zodat Jeroen ons ook hoort. En ons gaat vertellen wat er gebeurt daar in Dedemsvaart. Zoals ik al zei, daar wordt uh, gewerkt aan een hoogspanningsverbinding, terwijl de boel nog aanstaat. En dat is wel bijzonder. Eens even kijken. Kunnen we Jeroen uh, horen? Nee? Dan gaan we iets anders doen. Waar heb ik dat eerder gehoord? In Hartje Roosendaal werden terrasbezoekers afgelopen zaterdag opgeschrikt door een zelfmoordpoging. Een man probeerde midden op het plein zichzelf van het leven te beroven door een mes in zijn keel te steken. Constellatie in Roosendaal vanmiddag in het centrum op de Nieuwe Markt stak een man zich in zijn hals met een mes. Veel mensen zagen dat gebeuren onder meer een traumahelikopter die kwam naar Roosendaal. Hoe de man met de man gaat, dat is nog onduidelijk... en ook weet de politie nog niet waarom hij het deed. Nou, tientallen mensen die het zijn gaan gebeuren... kozen er niet voor om de man te helpen... maar pakten hun mobiel erbij om het bloedige tafereel te fotograferen... en te filmen en te delen. In 2016 was er een dodelijk ongeval op de A12 bij Arnhem. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Voorbijgangers maakten filmpjes en foto's van het overleden slachtoffer. En Enkeling hielp wel... Tegen Eva Jinek vertelde deze man via sms... dat hij niet begreep waarom mensen dit willen vastleggen. Die auto vormen met twee kleine kinderen achterin. Ze rijden voorbij, het achterraam gaat open... en je hoort de kinderen zeggen, kijk mama, is die man dood? Waarna de auto afremt en de vrouw foto's begint te maken. Nou, Marjan Bazelmans, goedemiddag, mevrouw Bazelmans. Ja, Uw vader is bij dat ongeluk in de tijd op de A12 om het leven gekomen. Kunt u ons eens mee uh, terugnemen naar die dag? Ik begrijp het als een mooie septemberochtend, een vrijdagochtend. Ja. Ja. ja, het was een mooie, mooie dag, de zon scheen. Mm. Um, maar op het, op het fatale moment heeft een, um, uh, een vrachtwagen een klapband gekregen op zijn vooras. Is daarbij uh, heeft eigenlijk een soort haakse hoek gemaakt op de A12. is door de vangrail uh, geschoten en heeft de, de auto van mijn ouders in de flank geraakt. Ja. Uw vader zat mijn achter vader het stuur? De, ja? ja, mijn vader zat achter het stuur uh, en uh, hij heeft geen enkele kans gehad. was op slag dood, ja. En uw moeder was er ook bij? Ja, mijn moeder zat daarnaast. Ja. Um, um, zij heeft natuurlijk daar ook kwetsuren van opgelopen. Ja. Is bijna geheel hersteld. Maar vooral um, ja, het gemis van mijn vader is groot. Ja, ja, steeds, ja uiteraard. Tuurlijk. Zeg, mevrouw Bouwsemans, hoe kwam u te weten in de tijd dat dit gebeurd was? Dat uw ouders een ongeluk hadden gehad? Um, nou, mijn ouders hadden niet uh, de telefoon met de daar bijvoorbeeld... in case of emergency of dergelijke ingeprogrammeerd. Dus mijn, mijn moeder wist zich nog wel te herinneren waar ik dan werkte. En mijn broer ook, waar hij werkte. En de politie is op zoek gegaan naar ons. Alleen dat duurde uh, even. Um, dus ongeveer een twee, twee uur na het ongeval um, uh, hebben wij het vernomen. Mijn, mijn broer als eerste en die heeft mij vervolgens uh, gebeld achteraf. En daarom... Um, uh, daarom wil ik mijn verhaal ook graag vertellen. Mm -hmm. Achteraf weten wij wel dat um, foto's en films van het uh, fatale ongeluk eerder al op internet uh, te zien waren. Voordat u überhaupt wist wat er gebeurd ja. was? Ja. Ja. ja, en ik was, en gelukkig mijn broer ook, wij waren gewoon aan het werk. Uh, wij hebben dat niet gezien. Um, Gelukkig maar ook. Ja. Stel je voor dat ik even in de pauze had gescrolld op Facebook en daar dat had gezien. Dat, dat, dat leed wil je niet. Dat, ja, ja. U, nee. u hebt daar later ook niet meer naar gekeken of naar gezocht? Nee, nee, nee. ik heb daar nooit naar gezocht. Ik heb, ik heb daar geen, geen behoefte aan natuurlijk om dat te zien. Um, maar ik heb me wel ingezet om, om mensen te vertellen wat het kan doen met nabestaanden als je. Um, nou, als je dit zomaar boost. Hmm. En dat is dus natuurlijk afgelopen uh, week weer gebeurd. Ja, ja zeker. En het ja. gebeurt vaker. Hè? Je, je, je, je, je ja. hoort dat vaker dat, dat mensen dat ja. dan doen. Uh, ja, want, want beschrijf ja. dus wat dat met, met u heeft gedaan, of misschien nog wel doet. Ja. Nou, het is, een het is uh, woede. Je hebt, hmm. uh, je hebt geen uh, pietheid voor het en, en in het geval nu van Roosendaal, we weten niet hoe het met deze man gaat. Maar in het geval van mijn vader, uh, ja, dat was op dat moment al al een, een slachtoffer. Daar heb je geen enkele priëteit voor. Je, je fotografeert uh, hem of haar gewoon op de op, nou ja, meest slechte dag van het hele leven. Um, en dat plaats je dan ergens. Maar ook je denkt niet aan nabestaanden, mensen die eraan verbonden zijn. Um, kijk, de politie die bij mij op bezoek kwam, zeg maar, die is getraind om mij um, nou ja, te ondersteunen en bepaalde informatie aan mij te geven en bepaalde ook niet. Facebook doet dat niet. Die, die, die stuurt gewoon gegevens door naar mij. Die laat mij foto's zien die ik helemaal niet wil zien. En ik zie dat op het moment dat ik, dat ik niet gesteund word door iemand. Ik zie, ik zie dat gewoon achter mijn telefoon. En dat wil ik mensen duidelijk maken. Dat ze moeten beseffen wat ze andere mensen aan aan het doen zijn. En hmm. um, ik heb ook in de discussie afgelopen week weer gehoord. Hmm. Ja, maar ik film omdat het goed is voor de politie. De politie is daar blij mee. Hmm. Um, ja, in sommige gevallen denk ik dat dat zo is. Um, maar in zo'n geval, volgens mij, moet je eerst hulp bieden. 112 bellen. Uh, misschien nog een andere volle volgorde is. 112, dan hulp bieden. Um en, en als je al filmt om, om een soort ja, uh, bewijs te verzamelen, geef dat dan aan de politie. Maar ik In snap plaats niet dat je dat vrienden de wil delen. Gaat verspreiden. Ja, ja, zeker. ja dat, dat, dat snap ik niet. Nee. Dus, maar dat snap ik ook echt niet. En dan kan ik nog steeds. Want, en net, net vroeg ook, uh, uw collega vroeg mm -hmm. mij van: Goh, vindt u het goed om er weer over te praten? Ik zeg, ja, ik blijf hierover praten, Want blijkbaar, helaas, uh, na anderhalf jaar is het niet veranderd. Is het dus nog steeds het, nodig? voor mensen? nog steeds. Ja, ja, er van te overtuigen. Ja. Dit is. Een mens. Dit is een vader. Dit is ja. een echtgenoot, een ja. geliefde die je vastlegt. Op, ja. nou ja, u, u zegt op. Ja, het is natuurlijk ook ja. je vader. En, en zo wil je hem niet zien. Nee, zo, nee, precies. En zo wil, je wil je, je dat zien, niemand en, hem ziet? Nee, nee. En, en gelukkig, hè, ik heb ik heb geen vrienden of kennissen die dit gedeeld hebben op mm, Facebook. Dus ik heb het ja. ook niet gezien. Um, maar ja, weet je dus uw moeder zullen vast kunnen vragen bestanden. hoe zij het heeft ervaren... om die mobieltjes te zien die aan het filmen zijn? Ja, zij heeft dat niet gezien. Zij, mm -hmm. zij, lag, uh, zij lag niet in de, in de, in de kant zeg maar, dat zij dat kon zien. Ze heeft dat later wel gehoord. Ze is daar ontzettend boos over geworden. Um, ik heb ook elke keer als ik uh, uh, mijn verhaal verteld heb in de media... heb ik dat ook wel tegen haar verteld. Omdat ik ook snap dat het, dat het dan weer ja. bij haar ook... mensen ja. die dat toch horen of zien... Um, weer bij haar ook vragen kunnen oproepen. Um, maar ook zij ziet: van ja, het, het feit dat we hierover vertellen en hopen dat we één, twee mensen bewust maken die het niet meer gaan doen. Nou ja. Weet je, um, dat is het dan waard. Dus ja. dat, en dat blijf ik dan ook doen. Nog steeds, Ja, ik begrijp het. En ik vind het ook heel moedig van u... dat u ook bij u de wonden weer uh, openhaalt. Want u mist uw vader natuurlijk ook uh, verschrikkelijk. Yeah. Yeah. Um, nou, nou, nou, nou hoor je ook steeds... ja, mensen gaan niet helpen, maar wel filmen. Wat, wat vindt u van yeah. dat eerste? Want ik denk, ja, dat, dat, daar kan ik me dan misschien iets meer bij voorstellen. Als je een enk een, een tafereel ziet, dat je denkt... oh, misschien komt er iemand anders Ja, uit. Aan de ene kant snap ik misschien dat je hè, ge geblokkeerd wordt. Mm -hmm. um, dat misschien wel. Ik vind het dan wel gek dat je niet zo ver geblokkeerd wordt... dat je ook je telefoon niet pakt. Ja. De, de, daar heb ik dan een, mm -hmm. wat moeite mee. Um, gelukkig was bij het uh, ongeluk van mijn vader... was een um, meneer die het aanzag um, wat er gebeurde... en dat niet aankon en, en vervolgens wel in actie is gekomen. En mijn, mijn vader heeft beschermd met een stuk karton... Um, zodat hij niet meer op de foto's ja. kwam. Maar um, net is afgelopen week... Dan denk ik, ja, misschien had iemand naar die meneer toe moeten lopen. Dan was misschien het, het, het, um, ja, de, de schade minder groot geweest. En ik snap, eh, ik, ik, ik weet ook hoeveel hulpverleners worden aangepakt door dan weer omstanders. Dus ja, ik heb daar ook niet de wijsheid in pacht. Maar ik zou wel ja, gewoon 1 1 2, mensen, bellen. Kom in actie. Ja, ja. De, dat ja. En, en, en, en doe iets. En ja. ga niet allemaal staan te bellen en, en fotograferen, filmen en posten vooral. Ja, ja. ja. ik snap het niet. Um, u, u wilde er nog een keer over praten. En dat stellen wij bijzonder op prijs. En laten we hopen dat het inderdaad een ja. aantal mensen zal helpen... om uh, hun verstand te gebruiken als uh, nou ja, onverhoopt ja. getuigen mogen zijn van, van, van een ongeluk. Marjan Bazelmans, dank u wel. En sterkte verder. Ja, dank u wel. Goedemiddag. We gaan het nog eventjes proberen bij Jeroen Wielaert. Ik zei eerder al, die is in Dedemsvaart. Want daar gebeurt iets heel bijzonders. Daar wordt aan een hoogspanningsverbinding gewerkt. Maar dan letterlijk ook weer onder spanning. En dat mag eigenlijk helemaal niet uh, in Nederland. Maar toch nu voor een keertje wel. Jeroen, beschrijf eens wat er gebeurt daar. Het gebeurt allemaal in een, in een akker buiten Dedemsvaart. Daar staat één mast van 21 meter hoog... met uh, zes draden eraan... En daarvoor een hoogwerker met een geïsoleerd plafond. En daarop weer een rode stijger met een bak waarin twee Franse werkers bezig zijn met elektromagnetische antipakken. Hele dikke pakken om elektromagnetische velden af te weren. Eefje van Gorp spreekt namens Tenep. Tennet, de, de beheerder, dit gebeurt eenmalig door die Franse jongens van Travaux sous tension, werken onder spanning, omdat er geen Nederlanders voor zijn die dat kunnen. Hè? Ja, we hebben vandaag en deze hele week een ploeg uit Frankrijk. Ze zijn ook van het Franse netbeheerder. Ze zijn van de RTE. En eh, normaal gebeurt het niet in Nederland. We hebben eenmalig voor dit project hebben we van de arbeidsinspectie een uitzondering gekregen... om onder spanning te mogen werken. Omdat we anders geen onderhoud zouden kunnen plegen aan deze hoogspanningsverbinding. Prioriteit is veiligheid, ja. maar ook nog iets anders. Namelijk in dit geval de, de stroomvoorziening voor Vaart. Die was in gevaar. Ja, als we niet kunnen schilderen, dan gaan die hoogspanningsmasten roesten. En als ze gaan roesten, dan kunnen ze uit verbinding gaan. Dus dan, dan kun je krijgen dat eruit valt En dat willen we natuurlijk niet. was nog niet voor morgen voorspeld, maar Dirk Volkers ook van Tennet, die dit allemaal zo gadeslaat. Um, het, het was nodig, dus die noodzaak, die um, noodzaak jullie ook om die Fransen te halen, om, om die toestemming te krijgen van de Arbo, om dit aan twintig van deze masten te laten gebeuren. Want wat doen ze precies? Ze halen die draden uh, met grote voorzichtigheid van die isolatiearmen waar ze aan hangen. Ja, het zijn vrij korte isolatiearmen die we hier hebben gebruikt. En om toch veilig te kunnen werken aan de mast om die te kunnen schilderen... worden die draden dus een meter of vijf uit de mast getrokken in een kraan. Zodat de schilders een veilige werkplek hebben. Je kunt het heel duidelijk zien. De onderkant is al gedaan. Eh, nu gaat die boven, bovenkant gebeuren van nog twintig masten. Ja, van alle masten gaan we dit doen. We doen het mast voor mast. Dus aan één mast trekken we beide draden los. Dan schilderen we hem en dan hangen we ze weer terug en dan gaan we naar de volgende mast. Dat zijn we de komende tijd aan het doen. Ja. In Frankrijk en andere buitenlanden is het al jarenlang praktijk. Onder andere met die enorme hoeveelheid kernenergie die, uit die in Frankrijk wordt opgewekt. Is het voorstelbaar dat dit nu toch ook in de toekomst vaker ook door Nederlanders gaat gebeuren als die zijn opgeleid? Nou, of het door Nederlanders gaat gebeuren, daar durf ik nog geen voorspelling op te doen. Uh, we hebben nu voor deze verbinding een uitzondering gekregen van de, van de Arbowet die we hebben. Uh, of het, uh, zijn er ook mensen van de Arbo aanwezig hier? Ja, er zijn ook mensen van de Arbo aanwezig. Uiteraard wordt het van alle kanten nou lettend, uh, bekeken of we dat veilig blijven doen... en of we ons aan de regels houden, maar dat willen we graag ook zelf. Dedomsvaart is in ieder geval verzekerd van stroom de komende tijd. En het gebeurt hier allemaal veilig, spanning onder hoogspanning. Jeroen Milaert, dankjewel. Feit of fictie? verschillende is Martijn. Ja, Susanne, de 80-jarige oorlog. Nee? Ik weet nog dat die 80 jaar duurde. Uh, daar ga ik de slimste mensen niet mee winnen met deze kennis. Jij <laughs> nog iets anders onthouden? Nou ja, opstand natuurlijk van de Nederlander tegen ja. de Spaanse ja. koning. Philips II en Alfa en bloedraad. En dat duurde uh, geen 80 geuze, jaar. 12 jaar bestand, ja. Uh, ja. inderdaad, ja. Bestand. Uh, dat we erin hadden. Ja. En het plakkaat van verlatingen. Nou ja, goed, je kunt er 80 nou, jaar over knap. praten. Jij ja, kan wel je slimste mensen winnen. Ook, ook een feit, 450 jaar geleden begon die. De 80jarige oorlog. Het Rijksmuseum lanceerde vandaag daarom een speciale website. 80 jaar oorlog op. 80 Plekken. En Jacobien Schneider van het Rijksmuseum deed vanochtend op het Radio 1-journaal de volgende opvallende uitspraak toen het erover ging. Gelukkig wordt er op scholen erg veel aandacht aan besteed. Maar soms denk ik wel eens. Uh, zijn ik de scholieren die vaak meer weten dan andere mensen. Ja. De scholieren die weten dus beter. wat die 80-jarige oorlog allemaal behelzen. dan de ouderen van tegenwoordig. Ja, dat zegt tenminste Jacobien Schneider van het Rijksmuseum. Uh, ik vroeg me inderdaad of dat klopte. Ja. En om erachter te komen belden we eerst met Jacques Dane van het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kinderen voor 1970, zou je kunnen zeggen, leerden meer feiten over de Tachtigjarige Oorlog. Meer over de jaartallen, over de belangrijke personen. En daarna werden er ook nog allerlei andere dingen over de Tachtigjarige Oorlog verteld. Ik, ik denk dat als je als leerling bijvoorbeeld een project uh, gaat doen over de Tachtigjarige Oorlog... en als je dan wat meer te weten komt over mensen die in jouw omgeving woonden... En ja, dan krijg je wel uh, ja, meer gevoel of... Of een band met, met die tijd. Oké, okay, dus vroeger kreeg je heel veel taaie stof voor je kiezen. Mm -hmm. hè, dat weten wij nog ja. wel dus. En tegenwoordig is er meer een diepgang. Ja, en door die diepgang blijft het ook beter hangen. Uh, we spraken ook met journalist en historicus Hans Goedkoop. Hij is op dit moment bezig met een serie over de 80-jarige Oorlog... dit najaar te zien bij de NPO. Wat ik vermoed is dat uh, jongere generaties vooral iets anders... Leren over die 80-jarige oorlog. Voor oudere generaties was het toch vooral het verhaal van het ontstaan van Nederland, dat zich ontworstelt aan de Spaanse vijand. En dat is een verhaal van trots, van het begin van een natie onder leiding van Willem van Oranje. En uh, dat is een helder verhaal. Wat er in het onderzoek van de laatste decennia gebeurt, is dat het beeld van die 80-jarige oorlog een beetje uit elkaar valt. Er blijkt eindeloos veel ingewikkelder te zijn dan iedereen aanvankelijk dacht. En dat zie je, neem ik aan, ook terug in het onderwijs. Ja, Martijn, oudere mensen hebben dus ook een, misschien een beetje... een verkeerd beeld van die oorlog. Ja, Hans Goedkoop die werpt daar een beetje een andere blik op. Hij zegt hier eigenlijk dat het beeld van die oorlog is veranderd... in de laatste decennia. En dus ook de manier waarop erover wordt verteld op uh, scholen. Uh, Ten slotte heb ik ook nog even contact gehad met Jacobie Sneider zelf... van het Rijksmuseum. Zij deed die uitspraak tenslotte mm -hmm. En ik vroeg haar waar ze die uitspraak op gebaseerd heeft. Ik denk dat als je op de Albert Kuip gaat rondvragen... van uh, wat was de 80-jarige oorlog... dat mensen toch vaak met een paar jaartallen komen, een paar namen... maar eigenlijk niet de ware betekenis van die oorlog kennen. Ik heb wel eens het gevoel dat je op school heel erg veel leert... over de 80-jarige oorlog. En tegenwoordig leren scholieren dat ook in relatie tot het, uh, tot het heden... Oké, okay, dus Martijn, nogmaals de stelling. Scholieren, weten, scholieren van nu weten meer over de 80-jarige oorlog dan ouderen. Feit of fictie? Ja, feit is wel dat de manier waarop in klas les, les wordt gegeven over die 80-jarige oorlog is veranderd. Maar die stelling is niet te hard te maken: dat uh, de ouderen minder weten dan de jongeren van nu. Dus zeggen we fictie. Oké, okay, Martijn. Zeg tegen vier uh, trending vandaag. Ah, noem eens iets dat ja, we ons al een beetje. Nou kunnen ja, die Royal verkreuken. Baby, eh, daar ja. gaat het natuurlijk heel erg ja. over. Ja, er is nieuws voor hoek. Tyron, goed yeah. nieuws zelfs voor hooikoortspatiënten Ho oh. En uh, een uh, heel bizarre uh, YouTube uh, pagina, site... waar uh, mensen Ikea-meubelen in elkaar gaan zetten... onder bijzondere omstandigheden. Klinkt heel saai, maar ik beloof je... Nou, dat zonder je niet... bijzondere omstandigheden vind ik het al een dingetje. <laughs> Daarom. Ik en Ik ga daarover vertellen, tenminste. Ik moet nog even heel goed kijken, want ik moet zo hard lachen de hele tijd... om op te kijken of het wel echt klopt. Dat, maar, dat je de feiten wel op een rijtje ja, hebt. Ja, ik ga, ik ga ja. echt de feiten op een rijtje krijgen. Ja, Oké, okay, dat dus uh, zometeen over een uurtje in trending uh, vandaag. Maar daarvoor nog... Een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 Allerlei soorten mensen. Luister naar Kunststof. Morgen om half acht op NPO Radio 1, Saskia Noord, Stromboli, het nieuws van alle kanten. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door.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 Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl Als ondernemer wil je daar zijn waar het gebeurt. Dus heb je overal mensen zitten. Bij klanten, op congressen, in scrum teams, in co-creatiesessies. Mooi. En wat nou als iemand ineens lang thuis komt te zitten? Dan is er Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Het praktische e-book van Centraal Beheer. Om je te helpen met een goed plan rond reïntegratie. Gewoon even Apeldoorn bellen of download hem op centraalbeheer.nl slash zakelijk.